Vijf uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg verder omlaag. Egon veroordeeld voor woekerpolis. En Duitse EHEC-uitbraak voorbij. De eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg gaat nog verder omlaag. Als het aan minister Schippers ligt. In het eerste plan was sprake van 295 euro per jaar. Later daalde dat naar 275 en nu wordt het 200 euro per jaar. Voor kortdurende behandelingen, die niet meer dan 100 minuten in beslag nemen, wordt de eigen bijdrage 100 euro. De minister zegt dat ze hiermee tegemoet komt aan een motie van CDA en SGP. Die partijen willen dat de kwetsbaarste groepen bij de invoering van hun eigen bijdrage in de GGZ worden ontzien. Verzekeringsmaatschappij Egon moet een schadevergoeding betalen aan deelnemers aan het koersplan. Dat was zo'n tien jaar geleden een woekerpolis met een veel te dure levensverzekering. Egon berekende een premie van ruim 11%. Procent. Het gerechtshof in Arnhem noemt een premie van bijna 2% procent redelijk. De bijdragen van de klanten werden belegd. Egon verzweeg dat de maandelijkse premie flink kon oplopen. De rechtszaak was aangespannen door de stichting Koersplan de Weg kwijt. De ongeveer 20.000 mensen die bij de stichting zijn aangesloten, komen in aanmerking voor een compensatie. Wanneer die wordt uitbetaald is ze onzeker, omdat Egon nog in cassatie kan gaan bij de Hoge Raad. Het is nog onduidelijk of anders Breivik tijdens een proces wil aanvoeren dat hij tijdens een terreurdaad ontoerekeningsvatbaar was. Dat zei zijn advocaat op een persconferentie, waarop hij zei dat alles erop wijst dat zijn cliënt geestelijk gestoord is. Breivik blijft volgens zijn raadsman volhouden dat hij deel uitmaakt van een anti islamnetwerk met twee cellen in Noorwegen en enkele andere in het buitenland. De Noorse politie gaat er voorlopig vanuit dat hij in zijn eentje handelde. In Londen is zangeres Amy Winehouse gecremeerd. Dat gebeurde in besloten kring. Ook de herdenkingsdienst voor de crematie was alleen voor familie en genodigden. Er waren zo'n 200 familieleden en vrienden bij de dienst. Die werd geleid door een rabbijn. Sommige vriendinnen droegen net zo'n suikerspinkapsel als Winehouse. De zangeres overleed zaterdag op 27-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog onbekend. Er is autopsie uitgevoerd, maar aanvullend onderzoek neemt nog weken in beslag, zegt de politie. De uitbraak van de gevaarlijke EHEC-bacterie in Duitsland is voorbij. Het is nu drie weken geleden dat de laatste patiënt zich heeft gemeld... en dat betekent dat de incubatietijd nu voorbij is. De uitbraak van de E. coli-variant heeft 52 mensen het leven gekost... van wie 50 in Duitsland. Ruim 800 mensen kampen nog met ernstige nierproblemen. De bron van de EHEC-uitbraak werd na lang zoeken gevonden... bij een teler van kiemgroenten in de buurt van Hamburg... De kiemgroente was besmet door Fenergiekzaad uit Egypte. En de invoer van die zaden naar de EU is tot eind oktober verboden. Bij een ongeluk met een militair vliegtuig in Marokko zijn 78 militairen omgekomen. Drie inzittenden raakten zwaargewond. Het Hercules-transporttoestel vloog tegen een berg in het zuiden van Marokko. Vlak voor het zou landen op een luchtmachtbasis bij de plaats Guelmim. Het was opgestegen in de westelijke Sahara. De gemeente Amsterdam heeft nog steeds zijn handen vol aan een groep criminele jongeren in de Diamantbuurt. Volgens burgemeester Van der Laan zijn het 59 jongeren die al 263 keer zijn opgepakt voor diefstal, overvallen en bedreigingen. Het is de afgelopen twee jaar niet gelukt om de problemen in de Diamantbuurt onder controle te krijgen. Volgens Van der Laan werkt de gemeente aan het uithuisplaatsen van twee gezinnen die veel overlast veroorzaken. Daarnaast komt er opnieuw camera toezicht in de Amsterdamse wijk. De diamantbuurt kwam in 2004 in het nieuws toen een echtpaar door jongeren werd weggepest. In het Maastad in Rotterdam zijn opnieuw twee mensen overleden die besmet waren met een multiresistente bacterie. Of die besmetting ook de doodsoorzaak is, staat overigens niet vast. In het Rotterdamse ziekenhuis zijn nu 78 mensen besmet met de multiresistente bacterie. 27 patiënten zijn overleden. De afgelopen week zijn er geen besmettingen vastgesteld bij mensen die in die periode in het ziekenhuis werden opgenomen. En op basis daarvan concludeert het Maastad ziekenhuis dat de uitbraak onder controle is. Op het WK Zwemmen hebben op de 100 meter rugslag twee zwemmers een gouden medaille gewonnen. In Shanghai eindigden de Franse zwemmers Camille Lacour en Jérémie Stravius in precies dezelfde tijd. 52 seconden en 76 honderdste. Het brons was voor de Japanner Iri. Het weer bewolkt en af en toe een bui. In de loop van de avond wordt het vrijwel overal droog. Morgen zowel zon als wolken. In de middag vallen een paar buien. En het wordt 20 graden aan zee tot 23 in het oosten. Donderdag iets warmer en opnieuw kans op een paar buien. ABB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 30 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... staat voor knoop het Kleinpolderplein 8 kilometer file. Dat heeft te maken met de drukte op de A20... Op de A15 Europoort Rotterdam verknopen het Vaanplein 8 kilometer. Daar stond vanmiddag een auto in brand. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en Knopen de plein 5 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Het is zomer...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 Goedemiddag, zes minuten over vijf. Zometeen politicoloog André Krauwel over het debat dat in de Kamer op gang komt over de aanslagen in Noorwegen. GELUIDEN. GroenLinks wil een officieel debat in de Kamer, buiten de Kamer, met name op internet, is dat debat al volop gaande. Mag je politici als Wilders aanspreken op het feit dat de dader in Noorwegen van de aanslagen hun gedachten goed citeert? Tofik Dibi van GroenLinks, goedenavond. Goedenavond. Wat wilt u met een debat in de Kamer? Het debat is mede naar aanleiding van wat er in Noorwegen is gebeurd en mede naar aanleiding van wat Eurocommissaris Malmström gisteren heeft gezegd over het feit dat Europese leiders zich steeds minder lijken te willen verzetten tegen xenofobie. Um, dus het debat is deels bedoeld om um, ook ons kabinet um, te bewegen om haar visie uit te spreken over waar we met z'n allen naartoe gaan en over um, de woede die onder de oppervlakte nog steeds lijkt te leven, ook onder vele Nederlanders. Um, ik, do, ik ben zelden nog geschokt van wat ik op internet lees, maar de goed praterij die ik heb aangetroffen daar voor de daad uh, van Breivik, ja, die was toch wel onthutsend. Onhuts en wat wilt u um, dan van Wilders horen in dat debat? U uh, mag Wilders nooit mede verantwoordelijk maken uh, voor de daad. Maar wat je zag na de aanslagen op 11 september, de moord op Tim Fortuyn, de moord op Theo van Gogh, was dat er wel een discussie ontstond in verschillende kringen over opvattingen die daar leefden onder moslims, onder dierenactivisten, onder, onder linkse politici. En het is heel goed, denk ik, om ook nu een discussie te starten over opvattingen die leven binnen een deel van de PVV-achterban die toch wat Breivik heeft gedaan lijken te willen vergroenlijken. Nee, maar en moet, moet er... Wilders dan reageren op, op alle PVV-stemmers... die zich op internet uh, uitlaten positief over de daden van Breivik? Als er één iemand is die de woede kan kanaliseren... onder heel veel Nederlanders, maar eigenlijk ook onder heel veel Europeanen... dan is dat Wilders wel. Um, dus de beste remedie tegen veel van wat er aan onvrede en onbehagen leeft... Um, is zijn, zijn een duidelijke stellingname van, van de PVV. En het is volstrekt te zuinig um, en onvoldoende om met een tweetje of met een verklaring van een paar alinea's um, dit debat te willen uh, ontwijken. Dus ja, ik wil hele lastige vragen stellen ook aan Wilders. Omdat de raakvlakken opmerkelijk zijn tussen wat Breivik opschrijft um, en wat de PVV in het parlement aan de buiten zegt. En dat betekent niet dat je, dat je uh, uh, gelijk moet schakelen, absoluut niet. Um, ik wil die fout nooit maken die de PVV bijna dagelijks wel maakt. Maar u roept en Wilders namelijk... wel ter verantwoording voor iets wat Breivik opschrijft. Nou, ik hoop dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen in dit debat... omdat hij een hele belangrijke rol hierin kan spelen. En wat moet u en dan, dan heeft... doen? Ik, ik sprak eerder met Job Cohen van de PVDA... en die riep alle politici op uh, zich te matigen in het debat. Is dat ook wat u van Wilders wilt? Moet hij zich matigen? Nee, ik uh, ben uh, gek op het vrije woord. Ik vind dat iedereen moet zeggen wat hij zelf wil zeggen. Dus ook Wilders. Ik vind ook niet dat hij nu ineens dingen niet meer moet zeggen. Um, maar uh, hij zou ook iets kunnen zeggen over uh, wat er nu allemaal speelt... en wat er nu allemaal loskomt aan opvattingen, ook binnen zijn eigen achterban. Maar dat is toch um, wat hij doet? Hij zegt vandaag, ik, ik neem alle afstand van, van geweld. Nou, nee, hij... Uh, Laat in een hele zuinige verklaring weten dat het een hele grote slag in het gezicht is van de anti-islambeweging, die wel vooral door moet blijven gaan. En dat hij verafschuwt uh, waar Drijf ik voor staat. Ja, maar heel veel dingen waar Drijf ik voor staat die um, uh, bezig de PVV uh, uh, dagelijks in het parlement. De constante aanval op de sociaaldemocratie, bepaalde retoriek gericht op moslims en immigranten. Um, en er mag iets meer gevraagd worden van de PVV in dit debat, omdat zij een unieke verantwoordelijkheid dragen in dit debat. Kijk, um, het woord van Wilders is voor heel veel mensen die nu op, op, op het internet hun, hun, hun gal spuwen, is, is ontzettend belangrijk. Cohen kan nog zoveel willen zeggen, Roemer kan nog zoveel willen zeggen, mijn eigen politieke leider kan zoveel willen zeggen, Rutte. Het zal allemaal veel minder waard zijn dan de woorden van Wilders. En, um, en, en wat wilt u de... dan dat hij zegt? Dat hij de woede kanoniseert, dat hij iets duidelijker stelling neemt en grenzen aangeeft. Kijk, um, dat hij zegt dat hij nooit oproept tot geweld is belangrijk. Uh, maar dat moet veel, veel vaker gezegd worden, veel duidelijker gezegd worden. Uh, op veel meer podia dan alleen maar op de website van de VGV. Dat is wat u... Uh, uh, ging... Ja? Ja, na nou, te zien dat de woorden van Wilders heel ver rijken, ver buiten de grenzen van Nederland, en dat ze voor heel veel mensen heel erg belangrijk zijn, dat hij dus deels ook al, doordat hij in de Kamer zit, woede normaliseren. Dat is heel belangrijk. Um, maar hij kan er nog veel meer mee doen door het, uh, door het te kalmeren, door het niet te voeden, um, maar dat is wat hij nu wel vaak doet, maar door het juist um, ja, tot rust te brengen. Maar als u zegt niet voeden, dan wilt u wel dat hij zijn toonmatigt, volgens mij. Nee, nee, nee. Ik wil niet dat hij zijn toonmatigt. Okay. Hij gaat zelf over zijn eigen woorden. Kijk, als hij de conclusie trekt dat hij nu meer op zijn woorden moet letten... dan is dat aan hem. Maar... Ik wil nooit horen bij politici die anderen de mond willen vernoeren of willen censureren. Lijkt me een interessante worden tussen u beiden, meneer Dibi. Uh, ik dank u wel voor dit moment. Graag gedaan. Bij CDA en VVD hebben we nog niemand gevonden om te reageren. Wilders gaf dus eerder vandaag een schriftelijke verklaring... waarin hij ferm afstand neemt van de aanslagen. Dat wil hij verder niet bij ons toelichten. Contact nu met politicoloog André Krauel. Goedemiddag, meneer Krauel. Goedemiddag. Een debat zoals GroenLinks graag wil in de Kamer. Kan dat zinnig zijn? Um, dat weet ik niet, want uh, ik heb het idee dat er uh, lang niet altijd uh, echt uh, gedebatteerd wordt. Uh, Wilde ze toch wel echt wel kampioen om het debat uh, uit weg te gaan. Um, dus ik denk wat in Nederland nodig is, is dat partijen ophouden uh, langs elkaar heen te praten en elkaar zwart te maken. Want dat is wat uh, ze doen nu, vindt u? Ja, ik denk dat wat je ziet is dat uh, links probeert Wilders de mond te snoeren door hem voor de rechter te dagen. Door hem uh, op sommige momenten uit te maken van fascisten en dergelijke. Maar wacht even, links, uh, PvdA, de, uh, um, de GroenLinks, dat zijn niet de partijen die hem voor de rechter hebben gedaagd? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat zijn niet de partijen die... Uh, nou ja, een, een, een oud leider van GroenLinks trouwens wel... Maar, het gaat maar daar kan je, om... je natuurlijk nu dat... niet GroenLinks uh, verantwoordelijk voor ja, houden. In Nederland, linkse mensen uit de linkse beweging... en wat voor functie hebben, dat maakt echt niet uit. Wilders proberen weg te zetten als fascist, wat hij absoluut niet is... en proberen hem de mond te snoeren via de rechter. Aan de andere kant zet Wilders zijn tegenstanders weg... als een soort staatsgevaarlijke linkse gekken... die uh, absoluut buiten de macht moeten worden uh, gehouden. En dat creëert een klimaat in Nederland van debat... Waarin je niet langer meer echt een democratisch debat uh, kunt hebben. En uh, dan kom je dus op het punt dat inderdaad je wilt dus niet, hè, dat hoor je mensen ook eigenlijk zeggen, niet verantwoordelijk is voor de daad van Breivik. Maar wel voor het klimaat wat gecreëerd wordt. Maar beide kampen, zowel links als rechts, creëren een klimaat in Nederland waarin je niet meer echt een debat over inhoud kunt voeren. Waarin je niet naar elkaar luistert. En wilt dus kampioen om het debat uit de weg te gaan. Het zal me niet verbazen als je vanavond zelfs het debat met die afstand zegt... wil helemaal boos, want dat heeft die man nu weer over mij gezegd... ik kan niet met je praten. En dat gebeurt heel veel. En dat, u weet zelf ook dat als u Wilders probeert... nu ook weer probeert voor de, uh, voor, voor, de, voor de microfoon of camera te krijgen... dan komt het niet. Hij regisseert zijn eigen verhaal. Hij schreeuwt één kant op en trekt zich daarna terug. En ik denk dat hij moet nadenken en heel goed moet uitleggen... waarom ik hem ziet als een bondgenoot. Maar waarom hem zou, hem waarom de zou de hij dat moeten doen, volgens u? Omdat net zoals toen de kogel van links kwam en Rozenmuller werd beschuldigd... dat hij eigenlijk de trek had overgehaald, zijn beweging... hij ook is gaan debatteren. Ik heb zelf in de uitzending gezeten met Herben en hem... waarbij Herben hem niet meer een hand wilde geven. Toen heb ik gezegd, jullie moeten elkaar een hand geven. In een democratie geef je elkaar een hand en praat je met elkaar. Democratische partijen praten met elkaar, hebben argumenten... en laten heel duidelijk zien aan extremistische uh, mensen... dat ze er niet bij horen. Dat hoort niet tot de democratie. En uh, dat debat is op dit moment niet meer mogelijk... omdat in Nederland politieke tegenstanders worden neergezet als vijanden. De politiek van de angst, elkaar bang maken voor elkaar, domineert. En dat maakt het hele debat over de echte problemen van Nederland... en de echte oplossingen die nodig zijn, onmogelijk... omdat mensen verblind door angst en haat van elkaar staan. En als ik u zo hoor, dan, dan om... zal Noorwegen daar niet veel aan veranderen in, in uw optiek. Nee, omdat in zo'n situatie waarin beide kampen elkaar zwart maken en als vijand neerzetten. dan krijgt zo'n uh, uh, zo gebeurtenis een heel andere betekenis. Als iedereen nu gewoon, normale toon, met elkaar sprak. inhoudelijk. dan zou zo'n daad iets krijgen van wat een idioot, buiten de orde verklaarde uh, actie. Maar nu krijgt het betekenis. omdat men kan roepen: kijk. Uh, dat zwart maken aan elkaar, dit is nou een uitwas daarvan. Dus men kan Wilders dan voor die daad verantwoordelijk stellen. is dus onze net zoals Rozemullen niet verantwoordelijk was uh, voor, de, voor de moordenpartij, is natuurlijk uh, ook nu Wilders niet verantwoordelijk uh, voor de moorden die Breivik heeft gepleegd. Nee, dan moet ik er even bij zeggen, zowel uh, Dibi als Cohen dat wel benadrukt. Dan heeft u het waarschijnlijk over mensen op internet. Nou, u doet alsof dat allemaal niets met elkaar te maken heeft... Een, een oud leider van uh, de GroenLinks, Rabé, was onderdeel van het proberen het mond te snoeren. Van ja, ja. Nee, maar ik blijf even bij het Kamerdebat... en, en hè, de rol die de mensen daar nu in spelen... bij GroenLinks en de PvdA. Uh, die zeggen in ieder geval niet... Wilders is verantwoordelijk voor deze aanslagen. Nee, natuurlijk zeggen zij dat niet. Maar uh, en net zoals Wilders het ook zegt dat hij niet verantwoordelijk voor is. En ik weet zeker dat hij ook niet nu zal roepen... Uh, uh, uh, dat Rozemullen verantwoordelijk was voor de moord op de tuin. Maar dat roepen sommige mensen wel. En zodra dat geroepen wordt, maakt dat onderdeel uit van het debat. En het zou heel goed zijn als deze leiders... Eh, allemaal heel duidelijk zouden zeggen, wij zijn met elkaar in debat. We zijn echt met elkaar in debat. Wil dus dus ook niet weglopen, niet je rug toekeren. Gewoon echt in debat gaan over de onderwerpen en over de problemen van Nederland. Niet mensen zwart maken, niet generaliseren en iedereen wegzetten als een vijand. Nee, met elkaar in gesprek. Dat en is uw als, oproep, aan zowel links als rechts. Nou ja, dat is, dat, is toch, dat is toch gewoon de kern van de democratie. Dat je op elkaar op inhoud benadert, in plaats van op vijandschap en op uiterlijk. Meneer Krauwel, uw betoog is duidelijk. Ik dank u wel voor uw reactie. Graag, Goedemiddag. Graag. Dag. Dag. Luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de milieuplannen van Brussel. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat in totaal 30 kilometer file. De langste files staan vanmiddag bij Rotterdam. Dat komt vooral door ongelukken. Op de A13 richting Rotterdam staat vanaf afgeert rode van en 4 kilometer. Op de A15 Europoort Rotterdam verknoopt Vaanplein 8. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... verknoopt de Brechtseplein 5 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Er is een gewonde gevallen bij een schietpartij op de grens tussen Kosovo en Servië. Volgens de Kosovaren gaat het om een Kosovaarse politieagent. Volgens Servië gaat het om een Serviër. Het is een teken dat de spanningen tussen beide landen oplopen. Iets wat je de afgelopen tijd ook al zag. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, heb jij een beetje een beeld wat daar bij die grenspost gebeurd is? Nou, nauwelijks moet ik eerlijk zeggen. Het is, uh, wat er precies in die schietpartij is gebeurd, is nog onduidelijk. Het is zelfs niet bekend of het slachtoffer een Albanees of een Serviër is... Of, of een politieman of een burger. Er was eerst sprake van een politieman. Dat is in ieder geval weer, uh, weer ontkend. Uh, waar, het, uh, waar die schietpartij vandaan komt... Uh, dat volgt, volgt uit de beslissing van de autoriteiten in, uh, in de hoofdstad uh, Pristina... dus de Albanezen, zal ik maar zeggen... Uh, om twee grensposten in het noorden van Kosovo... Te bemensen met speciale politieeenheden uit Pristina, dus Albanese. Nou, om daar te komen, moeten die politieeenheden door uh, het Servisch gebied heen, althans een gebied waar de Serviërs in de meerderheid zijn. Uh, dus toen, zodra de, de, de Serviërs er lucht van kregen dat dat gebeurde, hebben ze wegen afgesloten, waardoor die politieeenheden dus niet meer voor of achter. Vervolgens is de internationale vredesmacht KFOR in, in Kosovo gaan bemiddelen. Dat hebben ze de hele dag gedaan. En het lijkt nu wel wat rustiger te worden. Maar uh, er komen van allerlei tegenstrijdige berichten uit het gebied. Dus we weten eigenlijk helemaal niet zeker of het al dan niet rustig is. En is dit oud zeer dat opspeelt tussen Servië en Kosovo? allemaal terug te voeren op de, op de onafhankelijkheid... die de Albanese meerderheid in, in Kosovo in 2008 heeft uitgeroepen. En tot... Wacht even, David-Jan, het wordt ontzettend moeilijk om jou... Um... Verhaal te volgen, dus we, gaan even, we stappen even over aan de telefoon... want we hadden nog een lijn achter de hand. Um, even terug naar mijn vraag. Ja. Um, heeft dit te maken met de zeer tussen Servië en Kosovo? Ja, zeker. Zoals ik uh, zojuist probeerde te vertellen... het is allemaal terug te voeren op de onafhankelijkheid... die de Albanese meerderheid in Kosovo in 2008 heeft uitgeroepen. Tot die tijd was het een, een provincie van Servië... En uh, Servië erkent die onafhankelijkheid dan ook niet. Nou, waar het in dit geval concreet om gaat, dat zijn Ko Kosovaarse douanedocumenten. Uh, Servië erkent die niet, want dat beschouwt Kosovo niet als onafhankelijk land. En dus weigert Servië goederen vanuit Kosovo, Kosovo in te voeren. En van de Weeromstuit heeft de regering in Pristina besloten om dan ook helemaal geen, uh, geen goederen meer uit Servië toe te laten. En om die boycott af te dwingen. Ja, moet, moet het moeten natuurlijk aan, aan, aan mensen aan de grens hebben, en daarom waren die speciale politie eenheden onderweg. Uh, en wat, wat ik zei, die, die moesten dus door Servisch gebied, en daar is het vandaag misgegaan. Is dit nou nog een zaak waar Europa zich mee gaat bemoeien? Zeker. De, de buitenlandchef van, van de Europese Unie, Catherine Ashton... die heeft al gereageerd. Die heeft in dit geval de Albanese tegen de haren ingestreken... door te zeggen dat, dat dit niet de manier was dat dit in overleg moet. Die politie-eenheid, de grenscontrole en dat soort dingen. Dus daar zal het nodige strijkwerk weer... aan de Albanese kant verricht moeten worden. Ja, en verder die oneenigheid over de onafhankelijkheid die blijft. Dus dit soort conflicten zullen waarschijnlijk de komende maanden de komende jaren heel haandelijk blijven voorkomen. David-Jan Godvoi over de spanningen dus tussen Servië en Kosovo luchtvaartmaatschappijen in de hele wereld krijgen op 1 januari te maken met CO2-maatregelen uit Brussel en dat leidt tot veel rumoer. Landen buiten Europa protesteren en dreigen ook met tegenmaatregelen. En de luchtvaartbranche waarschuwt voor grote economische schade en verlies van Europese banen. Energiecorrespondent Bram Schilham. Bram, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, uh, om, om eerst daarmee te beginnen, wat gaat er veranderen op 1 januari voor die maatschappijen? Nou, ze moeten dan speciale CO2-rechten hebben, zoals dat heet... voor elke vlucht die ze van en naar Europa maken. En Eigenlijk is dat een recht om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Nou, Brussel wil op die manier de maatschappij bewegen om zuiniger te gaan vliegen... zuiniger vliegtuigen te gebruiken, minder uit te stoten. Het is dus een maatregel in het kader van het klimaatbeleid. Maar ja, je begrijpt dat er veel... Chagrijn is in de luchtvaartwereld hierover. Want dit geldt ook voor niet-Europese maatschappijen? Ja, eigenlijk elke maatschappij die dus van of naar Europa vliegt... Eh, krijgt ermee te maken. Dus uh, Amerikanen, Chinezen, Russen. En die roeren zich nu dus al enorm. Vijf maanden voor het zover is. Uh, um, en uit de is... dreigementen. Wat, ja. wat, wat willen ze er tegen doen? Nou, De Amerikanen zijn naar de rechter gestapt. Naar het Europese Hof van Justitie. En die, die beroepen zich op allerlei verdragen. Oh, dat uh, kunnen zij ook doen. Ja, precies. Ja. He, ze zeggen er is een luchtvaartverdrag en dan, je mag dat niet zomaar uh, uh, eenzijdig opleggen. De Russen zeggen gewoon we gaan de overvliegrechten... die betaald moeten worden om over Rusland te vliegen... gaan we verdriedubbelen. He, we gaan gewoon het geld terughalen. Zo. De Chinezen zeggen nou we hadden nog een order voor een aantal Europese vliegtuigen. Airbussen, daar gaan we maar eens over nadenken of we dat nog uh, willen. Um, nou ja, dus er is een hoop te doen in die hele wereld, een hoop onrust. En de Europese maatschappijen zijn bang dat hun positie daardoor verslechtert. Hè. Bijvoorbeeld als die andere maatschappijen uit de uh, Verenigde Staten of China besluiten om, om Europa heen te gaan vliegen om die maatregel te omzeilen. Nou ja, dat is natuurlijk heel slecht voor een maatschappij als KLM, die het veel moet hebben van passagiers die aangevoerd worden naar Europa. Nou, we spraken met KLM-topman Peter Hartman. Uh, die tevens bestuurder is van de internationale luchtvaartorganisatie IATA... en hij uit uh, zijn bezwaren op deze manier. Wij zijn een wereldindustrie. Wij vliegen over de hele wereld. En wat je hiermee krijgt is door een eenzijdige regel... die vanuit Europa komt en opgelegd wordt aan de rest van de wereld... een verstoring van de concurrentieverhoudingen in de wereld. Maar wat veel erger is... een systeem wat in wezen positief zou moeten uitwerken voor het milieu maar dan voor de hele wereld, werkt negatief uit. Omdat je nu ziet dat allerlei maatschappijen wegen vinden om Europa te omzeilen. Ja, veel zorgen dus bij uh, uh, KLM, Topman, Hartman over de effecten van deze maatregel... die per 1 januari moet worden ingevoerd. En brengt dat uh, de heren en dames in Europa aan het twijfelen? Nee. Sarkozy, Merkel? <laughs> Niet echt. Dat zit vooral bij de Europese Commissie op dit moment. En daar zeggen ze, ja, luister eens, dit is al in 2008 besloten... dat de luchtvaart ook dat per 1 januari zou moeten gaan doen. Dus ze weten dat, ze zien het al lang aankomen. En, uh, en ja, eigenlijk geven ze nog geen krimp bij de Europese Commissie... Um, en ze blijven erbij dat dit systeem nodig is om het klimaat te beschermen... en dat het ook een eerlijk systeem is. En dat uh, verwoorde uh, Europarlementariër Bas Eikhout van GroenLinks als volgt. Hoe zuiniger je vliegtuigen, hoe minder je hoeft te betalen. Dat doet het systeem. En ja, er zijn nu dreigementen van China en de VS, maar het is ook een beetje testen. Is Europa nou echt serieus hierin? Of kun je ze terug laten schrikken? Ja, als ik China was, zou ik ook zeggen, ik ben nu boos op jullie. Dit moet je niet doen. En dan eens kijken of ze teruglopen... En dat is wat ze nu testen, of Europa dit echt meent. Ja, eigenlijk zegt iedereen is uh, bluffpoker aan de gang. En dat zal voor een deel ook wel waar zijn de, met de Chinezen en Amerikanen. Uh, de druk zal nog wel verder opgevoerd worden in de komende maanden, verwacht ik zo. Uh, ja, dan is de vraag, uh, blijft Europa hierbij? Of uh, ja, worden toch die dreigementen met tegenmaatregelen te sterk... en wordt er toch nog wat veranderd aan deze plannen? Politiek buitengewoon een interessante zaak. Bram Schilhan. De NOS Radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Mark-Robin Visser. Hier staat het voetbalspel. Met, uh, ik, ik zie het Bert, alleen niet waar de balletjes zijn, maar ik weet zeker dat hij het doet. Want een paar maanden geleden heb ik deze ook gezien. Alleen toen stond hij in een ander gebouw in Deventer... De Bob-academie is inmiddels verhuisd. En wie is mee verhuisd is Mans, want die ken ik ook nog. He, Mans? Ja. In het vorige gebouw leerde ik Mans kennen... toen hij met een grote hamer een kamertje binnenliep... Binnen en daar heel hard op een gipsbandje begon te slaan. Ja. Nou, doe, je dat, doe je dat nog wel eens? Nou, nu doe ik dat in mijn eigen slaapkamer. Oh, zeg mevrouw Van den Hoek, directeur. Ooit was dit echt bedoeld om mensen direct aan een baan of in het bedrijfsleven op te nemen. Daar was een subsidie voor van, ik geloof, 9 ton. Dat was 9 ton op jaarbasis, kregen ja. wij. Het was een, de Bob Academie is een uh, campus van rouwvoet uh, geweest. En uh, uit die pot kwam ook uh, de subsidie. En het was eigenlijk bedoeld om jongeren die het niet redden binnen het reguliere onderwijs... om die op een andere markt, uh, manier toe te leiden naar de arbeidsmarkt. En daar zijn we zeer succesvol in geweest. Dus... Ja, Jullie ja. hebben ook expertise opgedaan? We hebben heel veel expertise opgedaan. Maar die en... gaat ook niet verloren, want er is een nieuwe, jullie gaan een nieuwe richting in. Nou, er is een nieuw initiatief van uh, het ministerie van Onderwijs. Het zijn zogenaamde plusvoorzieningen. Eigenlijk bedoeld voor een vergelijkbare groep. Om een groep waarvan men vooraf al zegt als ze van het VMBO afkomen... die redden het never nooit op het ROC vanwege de grootschaligheid. Vanwege het feit bijvoorbeeld dat men niet meer aangesproken wordt door het schoolse leren. Dus voor die jongeren is er een andere manier uh, nodig om hun werk en opleiding toe te leiden. En dat worden dan die zogenaamde plusvoorzieningen... En daar werken we nu eens samen. En we maken alle kanten gebruik van de expertise die we nu hebben opgedaan. Dus ja. dat is wel prachtig eigenlijk. Ik uh, wilde me eventjes langs het voetbalspel. Ja. Achter in de hoek is Jan aan het werk. Hallo Jan. Hoe is het? Lukt het een beetje? Nou, nog niet heel goed. Ik ben op zoek naar werk, maar... Heb je daar ook zin in? Uh, jawel, <laughs> maar ik ben nu even van school weg. Maar... Hoe komt dat? Waarom ben je nu even van school weg? Uh, nou ja, gewoon ik had problemen en ja. uh, daardoor zit ik nu ook hier. En, Wat voor problemen, als ik vragen mag? Uh, verslaving. En daardoor kon ik mijn werk niet meer goed doen. Dus ben ik hierheen gegaan. Verslaving aan uh, Wiet? Uh, ja, Wiet, ja. ja. En daardoor uh, ja, lukt het niet meer echt op school. En nu uh, word je hier bij, bij deze Bob uh, word je geholpen om weer... Uh... Ja. Aan het werk te komen en ook weer op school. Ja. Om weer in te stromen bij school. Ja. Nou Veel succes met, uh, met zoeken. Ja. Sterkte. Dank je wel. Okay. Ja, terwijl Jan uh, op zoek is naar, uh, naar werk of naar een, uh, naar een stageplek... ben ik eens eventjes uh, naar zijn vader gegaan. Meneer Locht, uw zoon is druk op zoek. Kan hij ja. dat nou niet thuis doen? Dat's, ja, dat zou hij wel kunnen doen. Dat hebben we ook wel geprobeerd. Maar in de praktijk is gebleken dat dat toch niet uh, lukt. Nou, vindt deze regering dat mensen meer zelfredzaam moeten worden? Hè? En dat we ook meer... Ja. Kan dat in uw geval? Kunt u meer zelfredzaam? Of zou Jan meer... Nou, wij doen daar alles aan en Jan ook. Ik vind dat ook een heel gezond uitgangspunt hoor, van, de, van de regering. Dat je in principe eerst gewoon zelf je problemen oplost. Maar dat hebben wij natuurlijk als ouders ook al enkele jaren geprobeerd te doen. Dat is het eerste wat je probeert te doen. En ja, dat zal niet helemaal aan ons leren dat het, niet, dat het niet lukt in dit geval. Er zit nog een andere ouder aan tafel, Artie Possemis. Uw zoon Frank zit ook op de Bob sinds ruim een, een half jaar. Uw zoon zat op een ROC, kwam daar nou eigenlijk niet aan de bak. Is vervolgens bij die Bob terechtgekomen als soort laatste redmiddel, hè? Ja. Toch is die Bob nu... Uh, die wordt beëindigd. De, de subsidie daarvan houdt op. Heeft u begrip voor die, voor die beslissing, voor die beëindiging van die subsidie... en dat het anders en ook goedkoper eigenlijk moet? Nou, ik niet. Nee. Nee, en uh, zeker niet omdat de BOB zo succesvol is. 85% slavingspercentage binnen een jaar. Nou, ik zie dat op het ROC echt niet gebeuren. Nee. Toch ziet het naar uit dat er een soort... nou, doorstart kan je het niet noemen... maar met geld vanuit het ministerie van Onderwijs toch een nieuw soort bobachtig iets ja. zal ontstaan. Dat geeft de burger moed. Zeker. En dat is ook alleen maar terecht. Want mijn buurman zegt ook... die wijst op de, de enorm goede successcores uh, van de Bob. Dus het is eigenlijk waanzin dat iets wat zo succesvol is... ook in vergelijking met andere initiatieven... dat dat wordt gekild. En daarom is het goed... Dat, hè, dat het weer terugkomt. En dan misschien in een andere vorm, maar toch. En ouders van moeilijk opvoedbare jongeren in Deventer houden de moed erin. Zo hoorden wij in deze aflevering van de Radioroute, gemaakt door Mark Robin Visser.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 Radio 1, het NOS -journaal. De grote banken hebben de laatste twaalf maanden ruim een miljoen spaarders verloren. De klanten hebben hun spaargeld ondergebracht bij kleinere banken, blijkt uit onderzoek van TNS Nipo. Volgens de enquête kiezen spaarders liever voor een wat hogere rente dan voor de reputatie van een grote bank. Verzekeringsmaatschappij Egon moet een schadevergoeding betalen aan deelnemers van aan het koersplan. Dat was zo'n tien jaar geleden een woekerpolis met een veel te dure levensverzekering. Egon verzweeg dat de premie flink kon oplopen, zegt het gerechtshof in Arnhem. Egon stapt naar de Hoge Raad. De uitbraak van de gevaarlijke EHEC-bacterie in Duitsland is voorbij. De laatste weken zijn er geen nieuwe patiënten bijgekomen... en nu is de incubatietijd verstreken. 52 mensen zijn door de bacterie gestorven. Ruim 800 mensen zijn nog ernstig ziek. En in Londen is Amy Winehouse gecremeerd. Zo'n 200 familieleden en vrienden van de zangeres waren bij de besloten uitvaart. De zangeres overleed zaterdag op 27-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog onbekend. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Erwin Krol. De bewolking overheerst, af en toe miezet het een beetje. Uh, maar goed, het waait niet hard. Het is niet verschrikkelijk koud. In de loop van de avond verdwijnt die miser. Er komen hier dan daar wat opklaringen En tijdens de opklaringen kunnen vannacht een paar mistbanken ontstaan. En het koelt af tot zo'n 11, 12 graden. Morgenochtend heeft u de keuze uit drie. Of u ziet bewolking, of u ziet mist, of u ziet de zon. Die bewolking en die mist die kunnen ook nog breken en oplossen. En dan ziet u nog wat meer zon. Uh, maar al vrij snel ontstaan er stapelwolken. En vooral morgenmiddag hebben we een afwisseling van wat zon. Flink wat bewolking... En een enkele bui, maar het waait niet hard. Het wordt 20-22 graden. Volgens mij, zeker met wat we gewend zijn, tot nu toe deze zomer helemaal geen onaardig weer. En ik zal u vertellen, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wordt de kans op buien zelfs kleiner. Af en toe is er wat zon, weinig wind, 20, 21 graden overdag. Prima weer. Aan B-verkeersinformatie. Er staan files op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch voor Nieuwegein. 2 kilometer bij Amsterdam op de ring van Amsterdam, de A10 west richting Zaanstad voor de Koemen 3... Dan Rotterdam op de A15 richting Rotterdam vanuit Europoort, verknopend Vaanplein 2 kilometer. Op de A20 richting Gouda, verknopend de Bregseplein 5. En op de A20 richting Hoek van Holland, verknopend Kleinpolderplein 4 kilometer. Het is sale bij Swiss Sense. Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare bokspring inclusief topdekmatras. Nu met 900 euro voordeel.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 Minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Noorse politie heeft ook vandaag een persconferentie gegeven... over de laatste stand van zaken in het onderzoek in Oslo en Utoya, de plaatsen waar de aanslagen afgelopen vrijdag werden gepleegd. Vanaf nu zal de politie elke dag om zes uur... een aantal namen van geïdentificeerde slachtoffers bekendmaken. Correspondent Dirk Evers. Dirk, um, dat betekent dan, neem ik aan... dat er nog steeds ongeïdentificeerde lichamen zijn... Ja, dat klopt. Er liggen nog steeds ongeïdentificeerde lichamen. Men zoekt nog met dertig uh, man naar, uh, naar die lichamen. En uh, dat zal nog twee weken duren. De politie heeft gezegd, zowel in Oslo als op Oudoya op het eiland zullen we nog twee weken... Uh, Zoeken. En zolang zijn die gebieden ook uh, niet toegankelijk. En Anders Breivik heeft via zijn advocaat vandaag laten weten... dat hij had verwacht dat hij eerder zou opgepakt worden op het eilandje Oetoya. En dat hij het misschien ook zelfs helemaal niet overleefd zou hebben. Um, gisteren was er ook wel al een beetje iets te horen over de politie... dat ze een uur de tijd nodig hadden om naar het eilandje te gaan. Mensen die daar kritiek op hadden. Hoe, hoe is het daar nu mee? De politie zelf uh, die heeft vandaag op de persconferentie om vier uur gezegd... Ja, uh, we begrijpen het gedeeltelijk, maar we vinden het toch ook wel een onwaardig debat. Uh, onze focus die lag op eerste hulp en het redden van de overlevenden toen de bom in Oslo uh, uh, ontplofte. En, ja, de pers die legt voortdurend de focus op de middelen en, en op een helikopter. We hebben al eerder gezegd, zegt de politie, dat die helikopter niet de, het heel grote verschil heeft gemaakt. Ieder mag in onze kaarten kijken zij de politiewoordvoerder, maar ook wij, achter onze uniform, daar steekt een mens van uh, vlees en bloed. Nou, en um, hier in Nederland komt inmiddels een politiek debat op gang. Uh, is er ook al een politiek debat in Noorwegen? Uh, eigenlijk nog niet. De politieke partijen hier hebben beslist dat zij een soort burgvrede zullen respecteren. Er zijn namelijk verkiezingen. Uh, gemeenteraadsverkiezingen en provincieraadsverkiezingen uh, begin september en uh, pas vanaf 15 augustus beginnen dus de campagnes. Een politiek debat over, uh, de, over deze uh, ja, aanslagen is er eigenlijk nog niet echt uh, op gang gekomen. Wel was er dan kritiek te horen een beetje omdat de advocaat van Breiwijk vandaag gezegd heeft dat hij denkt dat zijn een beetje geestisch gestoord is. En dan zegt men, ja dat zou kunnen, dat bedrijf ik dan misschien een andere advocaat uh, zal willen. Ja, dus dat is kritiek die zich dan op de advocaat richt. Omdat hij zich zo heeft uitgelaten over zijn cliënt. Uh, vanuit het buitenland is er dus wel enige discussie in het buitenland. Uh, er komen natuurlijk veel steunreacties voor Noorwegen. Hoe, hoe gaan ze daarmee om? Zijn ze daar blij mee? Dringt dat tot de Noren door? Ja, het dringt tot de Noren door. Er zijn foto's te zien van... De bloemen die mensen hebben neergelegd bij de ambassades in Europa. Dat uh, zie je in de kranten. En uh, wordt ook gerapporteerd op radio en televisie. Dus dat is echt wel een hart uh, onder de riem. Maar uh, wat ze wel niet zo leuk vonden. is dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Uh, de conservatief Glenn Beck uh, gezegd zou hebben. Dat, uh, ja, dat het kamp van de Sociaaldemocraten. dat dat hem een beetje deed denken aan de Hitlerjugend. Want wie stuurt nou jongeren naar een uh, politiek uh, zomerkamp? En. Uh, de man vond ook die Glenn Beck dat uh, de islam Europa in de greep houdt. En uh, ja, daarop is wel gereageerd. Een lid van de Sociaaldemocratische Partij in Noorwegen, uh, Frank Orebrot, die heeft gezegd ja uh, die Glenn Beck is zelf een propagandist die probeert de gubbels na te doen. En, uh, en het ergste is dat sommigen in de Verenigde Staten nog geloven uh, dat dergelijke verhalen waar zijn. Dus daar was men toch wel heel erg door geschokt. Dirk Evers, dank voor jouw verslag. Dan gaan we naar Jessica van Spengen. Die vloog uh, direct na de bomaanslag in Oslo naar Noorwegen. U heeft haar de afgelopen dagen zeer veel kunnen horen op Radio 1. Ze is uh, inmiddels terug. Jessica, goedemiddag. Goedemiddag. Toen jij vrijdagmiddagavond uh, landde in Oslo, laten we teruggaan naar dat moment, hoe trof je de stad toen aan? We zijn toen natuurlijk gelijk naar het centrum gegaan, naar dat, uh, die plek Jungstergate. Daar is een groot plein en daar vlakbij is dat regeringsgebouw. Dus even daar vandaan is die bom afgegaan. Uh, nou, we mochten overal wel door, alles was afgezet, maar het was eigenlijk een spookstad. Niemand op straat. Het was vrijdagavond. Nou, Oslo is ook gewoon een hele leuke bruisende stad normaal. Het was echt stil. Er reden wat taxis dan. Vooral eigenlijk met journalisten. Uh, um, ja, er de, de, de waren dus ramen stuk. Maar alle winkels waren dicht. Alle cafés waren dicht. Het was... Alle inbraakalarmen gingen af. Die waren dus geactiveerd. Maar die bleven afgaan. En dat gaf een heel grimmig gevoel eigenlijk. Een enorme puinhoop natuurlijk overal glas. Um, het was uh, ja, een, een, een, ja, een beetje een, een warzone. En toen ging de aandacht natuurlijk vooral uit naar die bomaanslag. Um, toen kwamen er steeds meer berichten binnen over een schietpartij op het eilandje Utoya. Wanneer hoorde jij dat dat veel groter was dan iedereen die vrijdagavond dacht? Ja, wij gingen heel laat natuurlijk pas uh, slapen. Maar uiteindelijk werd ik eigenlijk een uur daarna... om een uur of vier s'nachts alweer weer gebeld van... joh, dit is heel groot. Wij gingen voor die bomaanslag en een schietpartij. Maar toen bleek ineens niet tien doden waar we mee waren gaan slapen... maar tachtig uh, in ieder geval. En uh, ja, zo werd heel Noorwegen natuurlijk wakker. De kranten die hadden enorme uh, foto's van dat gebouw nog. Maar niemand had eigenlijk nog echt... Heel heel erg zijn focus gelegd op dat eiland. En we gingen onderweg naar dat eiland om daar uh, dan verslag te doen. En toen kwamen we ook mensen tegen die ook zeiden van wat, wat, wat is hier gebeurd? En, en ongeloof families die zeiden van dit zijn allemaal jongeren op dat eiland. En waarom deze jongeren? Ook heel veel vragen over de daden natuurlijk. Uh, iedereen was ja, behoorlijk geschokt op dat moment. En er waren natuurlijk nog heel veel open einders. Toen wisten we nog niet wat er nou precies gebeurd was. En hoe ver kon jij in de buurt komen? We zijn helemaal omgereden, want de snelweg die zeg maar, richting uh, Utea gaat... was afgesloten, je mocht er niet meer uh, naartoe. We zijn helemaal omgereden door de bergen. Op zich een uh, hele prachtige rit. En dan kom je bij een heel mooi meertje met een klein eilandje. 500 bij 500 meter. Ja, prachtig. Uh, en uh, dat gaf ook een heel gek gevoel, want daar was dus die enorme slagpartij geweest. En uh, daar waren nog wat mensen aan het zoeken. konden we van heel ver af zien eigenlijk... Nou, toen zijn we doorgereden en daar was dus die plek vlakbij in een klein dorpje... waar dus die slachtoffers werden opgevangen... En ja, daar liepen allemaal jongeren met pyjama broeken die ze even snel hadden gekregen... en dekens om, duidelijk van hun eigen kleding hadden ze niet meer. En uh, daar heb ik ook een meisje gesproken die ook vertelde hoe het allemaal is geweest... hoe de schutter te werk is gegaan. Ja, toen kwamen de verhalen eigenlijk pas een beetje los natuurlijk. En daarna heb je de reacties uh, overal gemerkt in, in Oslo, daar in de buurt bij Oeter. Ja, gisteravond een indrukwekkende uh, optocht door de stad. Hoe, hoe heb je uiteindelijk vanochtend Oslo achtergelaten? Nou, bij de Domkerk is gisteren een enorme bloemenzee neergelegd. Allemaal mensen hadden al bloemen neergelegd, maar gisteren bij die stille tocht had iedereen een roos, um, het symbool van de arbeiderspartij bij zich. Nou, dat was daar allemaal neergelegd. Daar stonden nog steeds mensen nu te kijken. En wat mij heel erg opviel is in die afgelopen dagen... koele noren die vrij koel cool reageerden um, en we nog heel duidelijk te woord stonden... die waren gisteren eigenlijk hadden steeds minder woorden voor wat er was gebeurd. Ik merkte dat bij de eerste paar vragen ging het nog wel... maar uiteindelijk zaten die kelen helemaal dicht... En kwam er eigenlijk niet zoveel meer. Het dwingt nu eigenlijk pas allemaal een beetje tot de mensen daardoor. Wat er is gebeurd afgelopen vrijdag. Jessica van Spengen, dank voor jouw verslag. Gedupeerde bezitters van een koersplan polis van Egon... Die zijn een stapje dichter bij een schadevergoeding gekomen. Het gerechtshof in Arnhem heeft geoordeeld... dat Egon jarenlang teveel geld heeft gevraagd... voor een overlijdingsrisicoverzekering. Godfried Sippo is voorzitter van de stichting koersplan De Weg kwijt. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, in mei 2009 kreeg uw stichting gelijk van de rechtbank. Vandaag heeft u een hoger beroep gelijk gekregen. Voor hoeveel mensen geldt deze uitspraak nu? Um, hij geldt ongeveer 19.000 mensen. die bij elkaar uh, 23.000 polissen hebben. Een aantal mensen heeft meer dan één uh, koers van polissen. En die polissen, hoeveel uh, waren die ongeveer waard? Goh, nou, dat is uh, helemaal afhankelijk. Sommige mensen die legden toen in de tijd uh, 50 gulden neer. Er zijn ook mensen die uh, nou, voor 300 gulden een polis hadden. Er zijn mensen bij, we hebben iemand die heeft uh, 16 polissen. Uh, 16 dat polissen? Voor, ja, dat, uh, dat zijn polissen dat voor hun, uh, hun oude dagvoorziening... omdat ze geen pensioen genoten, hadden zij dat in die polissen gestopt. In de overlijdensrisicoverzekering? Nou, die zat er dus bij inbegrepen. Ja. Maar die hoogste die was dus uh, nooit... Uh, door Egon bekendgemaakt. Die was ook eigenlijk niet uh, het uh, herberekeningen, ook omdat je niet echt wist waar je naartoe moest vragen natuurlijk. Maar ja, dus, de, is er, er is nu nog geen schadevergoeding vastgesteld, wat die nee. mensen dan terugkrijgen? Ja, die is wel vastgesteld, die schadevergoeding, dat is ongeveer 85% van de die komen van verzekering mm -hmm. die naar beneden moet. Dat moet uh, het wordt dan herberekend, alleen nu is uh, zojuist blijven vernomen. Dat uh, Egon in cassatie is gegaan. Dus uh, op zich hebben wij een gematigd optimisme. Wij wachten eerst natuurlijk even af wat uh, het Hof van Cassatie uh, hoe die gaat oordelen. Wat wij wel van onze advocaat te horen hebben gekregen is dat het Hof uh, niet meer op de inhoud. Uh, Um, gaat reageren, maar of de procedure voor, uh, bij de rechtbank Arnhem wel goed gevolgd is. Dus uh, als daar, Het kan dus zijn dat de rechtbank of het Hof van Cassatie zegt van nou, deze procedure is goed gegaan. En dan is dit ook het definitieve eindproces. Uh, uh, en het kan ook zijn dat het Hof zegt van nou, die en die onderdelen vinden wij niet procedureel helemaal juist gegaan, die moeten over. Dus het is even uh, voordat we het. Een klas champagne heffen. Toch maar even wachten op de definitieve uitspraak van het Hof van Cassatie. Godfried Sippel, ik dank u wel. He? Ja, dat begrijp ik. Ik dank u wel voor uw reactie. Ze gaan diep, de Chinezen, op zoek naar verborgen schatten in de zeebodem. Hoe diep, dat hoort u zo. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er zaten 30 kilometer file in totaal. De meeste files staan vanmiddag bij Rotterdam. Zoals op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet, verknopen Benelux. 2 kilometer, dat komt ook door de files op de A20. Op de A20 tussen Hoeksmolland en Gouda zat in beide richtingen 4 kilometer file bij Rotterdam Centrum. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso. Zwitserland is onafhankelijk, neutraal en de mensen zijn ook knap eigenwijs. Neem het leger bijvoorbeeld, door sommigen bespot als het duurste padvinderskamp ter wereld. Waar elke jonge man nog in dienst moet en daarna zijn wapen thuis in de kast moet bewaren. Voor je weet maar nooit. Dat zijn zo de vooroordelen over Zwitserland. Deze week reist correspondent Wouter Meijer door het land. op zoek naar de mythes die de eigenzinnige Zwitsers graag koesteren. maar die wel een beetje afkalven. We ja, hebben de kaps daar moeten we liepen. We zo, zo, zo moeten Ja, dat is Actievoerders verzamelen handtekeningen voor het afschaffen van de dienstplicht. Goed gebruikers gebruiken ze om overal een referendum over te houden. We de ingang van het popfestival in Bern. Dus dat is het publiek dat zich aangesproken voelt. Adi Feller van de vereniging schweiz ohne Armee. Zijn het jonge mensen die direct van de werkvlieg betroffen zijn? Zijn het de die gaan moeten? Of zijn het de vrouwen die de afwezenheid der Ja, Dit zijn precies de jongens die in dienst moeten. En het zijn de meisjes die dan achterblijven. Hoewel die ook vrijwillig in dienst mogen. En wij vinden dat iedereen moet kunnen kiezen. Ja, en dat dat vinden de mensen die ondertekenen natuurlijk ook een jongen met een rugzakje en een hippe zonnebril. Armee is niet zeker meer, braucht het gar niet meer. Ach, gar niet. Kan die Schweiz ohne armee? Genau, mijn mening. Ging er goed. Die feindbeelden zijn ja er niet meer daar, Keine Russen meer. Die Amis zijn rustig. Nee, het kan best dan. zonder leger, zegt hij. De bedreiging van de Russen is weg. De Amerikanen, die zullen ons ook wel met rust laten. Maar eerdere referendums over het afschaffen of het beperken van het leger, daar is nooit een meerderheid voor geweest. Vele Schweizer angst hebben angst. Die hebben een diffuse angst voor de vreemden, voor Europa, voor... Nee, veel Zwitsers zijn bang en ze weten niet precies waarvoor. Voor terrorisme of voor de grote boze buitenwereld, de wereld is zo snel veranderd. Het liefst zouden ze zich op willen sluiten in de bergen, maar dat kan niet meer. Tot voor kort dacht men in Zwitserland dat het land zichzelf wil kon verdedigen. Met vestingen zoals deze uitgehakt in de bergen aan het Veerwoudstrekenmeer. Er waren er ruim 30 een idee uit de Tweede Wereldoorlog om het bergland te verdedigen. En de rest zouden ze hebben opgegeven. We hadden geen kans. Wanneer die Duitse panzerdivisies komen, dan werden we hier Maar. In gebirge, daar hadden panzer geen kans. Tegen de Duitse tanks hadden we geen schijn van kans gehad. Maar in de bergen kun je met tanks niet winnen. Dus daar zouden wij ons verschansen met het hele Zwitserse leger. Willy Voer was jarenlang commandant bij de luchtmacht. En nu beheert hij samen met een paar vrienden de vesting Fitsnau. Tot tien jaar geleden was dit streng geheim. En nu kun je hier zien hoe men de vijand had willen tegenhouden. Met enorme kanonnen. Die kanonnen is op een schwenkbare lafette. Om te schieten bracht hij zijn team. Minstens zes man. Het galon staat op een draaibaar onderstuk en je kan precies richten op waar je naar wil schieten. Je had zes man nodig om het in de goede richting te draaien en je kon er maximaal 21 kilometer ver mee. En door het schietgat kun je naar buiten kijken hoe ver je kon schieten. Het is de perfecte Zwitserse ansichtkaart met het meer en de bergen, een lief dorpje beneden. Wisten die mensen eigenlijk wat hier gebeurde? Hebben die mensen in het dorp gewust van de festing? Die hebben gewust dat er iets is, maar het was streng geheim. Niet eenmaal... Die vesting konden echt niet hun in die vesting nemen. Nee, ze wisten wel dat er iets was, maar niemand mocht iets vertellen. Ook als je hier werkt had je zwijgplicht. Maar nu is het leeg. Er zijn af en toe rondleidingen. Je kan er zelfs overnachten. Hier in dezelfde stapelbedden als de soldaten. Alleen die sliepen in drie ploegen, acht uur per persoon. En nu krijg je natuurlijk je eigen matras. Maar het is wel Spartaans. Ja, dat is zeer moeilijk te zeggen. Er zijn oudere soldaten en ehemalige soldaten die worden dat weer weer leven. Er zijn die komen hier ze een fest willen Er komen soms voormalige soldaten uit nostalgie. Of mensen die een feest willen geven. Want je kan hier zo lang doorgaan als je wilt. Maar echte soldaten slapen dan niet meer. Vindt u dat niet jammer? In het moment zijn politische discussies in gang om die armee te reduceren. Maar we hebben in het grondwet, in onze verfassing, ja, de dienstplicht die blijft wel. Dat staat in de grondwet. Maar ze dienen nu niet meer hier. Het leger zal wel kleiner worden, maar we hebben het wel nodig. De deur ging dicht. Wouter Meijer vanuit Zwitserland. Dan gaan we naar de bodem van de zee. Daar liggen belangrijke grondstoffen, veel landen doen er onderzoek naar. En de Chinezen hebben nu een belangrijke stap gezet in deze diepzeemijnbouw. Ze zijn namelijk met een bemande onderzeeër naar een diepte van 5000 meter gegaan. Govert Hamers is van IHC Merwede, een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is... in het maken van apparatuur dat gebruikt wordt zo diep bij de zeemijnbouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 5000 meter. Wat, wat kan je daar vinden? Oh ja, 5000 meter is natuurlijk heel diep. Uh, wat je daar kunt vinden is. Uh, nou ja, in zijn algemeenheid is op de zeebodem uh, heel veel te vinden als het gaat om delfstoffen. Um, ja, op de zeebodem ligt feitelijk hetzelfde als wat er ook op het land ligt. Terwijl we op het land al sinds het uh, bronstijdperk aan de graven zijn. En op de zeebodem ligt het er allemaal nog. En dan heb je het over ijzer, goud, koper? Alles, gekregen, met name als je naar grotere dieptes gaat, uh, onder de drie kilometer, dan, uh, dan kom je heel vaak op vulkanische afzettingen uh, terecht. En zit er zitten heel veel uh, ja, materiaal in, als inderdaad uh, goud, uh, ijzer, koper, uh, maar ook de zogenaamde zeldzame aardmetalen waar iedereen het veel over heeft. Eigenlijk alles wat je op het land vindt, dat vind je ook in grote hoeveelheden onaangeraakt op de bodem van de zee. En weet u of de Chinezen uh, een goede vondsten hebben gedaan, inderdaad? Nou, dat hebben ze te mij niet verteld. <laughs> dus dat weet ik niet. Uh, maar het is zeker zo dat we zullen niet zomaar lukraak uh, een plekje gekozen hebben. De zeebodem is voor een deel in kaart gebracht, maar voor een klein deel. En er is in ieder geval vastgesteld dat er heel veel te vinden is van delfstof op de bodem van de zee. De vraag is wel, hoe krijg je het omhoog? Ja, ik ben een leek, maar hoe doe je dat? Nou ja, dat is, dat is, dat is, er, is, er liggen heel veel technische uitdagingen om dat te kunnen doen. En wij zijn als bedrijf uh, we zijn vooral bekend vanuit uh, de baggerindustrie, dus baggerschepen en bagger equipment. Uh, en eigenlijk is mijn bouw niet anders dan bagger op grote diepte. Uh, en die technologie die wij in principe in onderneming uh, beschikbaar uh, zijn... dat we die op dit moment nu inzetten voor mijnbouwoperaties tot op 300-400 meter diepte. Uh, maar de technologie die zijn wij plan de komende jaren verder te gaan ontwikkelen... om uh, mijnbouw op deze grote diepte echt mogelijk te maken. Zodat u de Chinezen kunt helpen. Dat betekent ook economisch interessant voor u? Nou ja, niet alleen uh, voor de iac Ik uh, denk dat ook voor, voor Nederland is het een, uh, absoluut een interessante mogelijkheid... Uh, en het is ook niet voor niks dat uh, Mijnbouw een van de projecten is die uh, geld krijgt van het ministerie van Economische Zaken in het kader van het topgebied water. Maar is het interessant voor Nederland om uh, landen die daar naar zoeken te assisteren of ook om zelf te gaan zoeken? Nou, het is vrij interessant voor Nederland omdat er in Nederland een behoorlijk aantal bedrijven zijn die uh, absoluut technologie in huis hebben om uh, hier goede commerciële zaak van te maken. Om, om te helpen bij het zoeken. Om het apparatuur te leveren, diensten te leveren, om uiteindelijk die mijnbouw daadwerkelijk te doen. En daar geld aan te verdienen in ons land. Zijn er regels waar je mag zoeken, bijvoorbeeld? Nou, het is, uh, zolang het een beetje in de buurt is van land... en dat een beetje betekent is uh, tot uh, 150 mijlen uit de kust... dan is dat betreffende uh, deel van de zeebodem is gewoon van dat, van dat land. En dan gaat dat land er ook over. Als je verder gaat, dus in de diepere zee terechtkomt... dan is dat feitelijk een zaak van de, van de Verenigde Naties. En daar zijn ook binnen de Verenigde Naties uh, instituten voor... Uh, die dat regelen, die daar regels voor maken. Het is natuurlijk heel nieuw hè, wat hier gebeurt... De regels liggen nog niet echt op de plank. Maar er wordt wel hard gewerkt om dat tot uh, ja, goede en solide wetgeving uh, te laten, laten, laten worden in de komende jaren. Goed, Gauwverd -Hamers, uh, Hamers van IHC weet ik dank u voor uw toelichting. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Freddy Fantijn is hier binnengekomen. Nog steeds onduidelijkheid over de connecties tussen de Noorse moordenaar Breivik en de English Defence League. De Engelse krant The Independent schrijft dat de groep nadrukkelijk ontkent ook maar iets met Brevik te maken te hebben. De groep heeft de moorden veroordeeld, maar een aantal leden beweert dat Breivik bij een bijeenkomst aanwezig was vorig jaar in Londen. Volgens de Independent heeft de oprichter van de English Defence League gedraagd dat ook Engeland de komende jaren zo'n soort aanval kan verwachten. Als het recht op demonstratie zou worden ingetrokken. De antifascistische groep Searchlight heeft aangekondigd dat er vandaag meer bekend wordt gemaakt over de banden tussen Breivik en de Defence League. Volgens de stiefmoeder van Breivik leek hij een normale jongen. Dat heeft die stiefmoeder, ex-stiefmoeder inmiddels... tegen het persbureau EP gezegd. Ze vertelt dat ze nog contact onderhield met Breivik... ook al waren zij in zijn vader gescheiden toen hij een tiener was. Een doodgewone jongen die zich altijd netjes gedroeg, zegt de ex-stiefmoeder. Die Breivik leerde kennen toen hij vier was. Hun contact was vooral via e-mail, maar af en toe kwam hij wel langs. De stiefmoeder zegt dat Breivik uh, over politiek praatte, maar niet opvallend veel. En dat hij het nooit over moslims had. Laat staan over zijn haat daartegen. En ze zag hem voor het laatst in april. Toen kwam hij ook even langs en ook toen gedroeg hij zich heel normaal. Bij het weggaan zei hij ook gewoon zoiets als tot gauw. Gisteren melden wij al dat Tilburg roze kleurde... ter gelegenheid van de 20e editie van Roze Maandag. Omroep Brabant deed uitgebreid verslag op een speciale website... en ook de lokale krant het Brabants Dagblad. Maar daar is het een beetje misgegaan. De krant wilde graag de foto plaatsen... van de feestende in het roze geklede Tilburgers. En die staat dan ook prominent op de voorpagina van de editie Tilburg. Maar de krant wilde natuurlijk ook aandacht besteden aan het wereldnieuws... en plaatste dus ook op de voorpagina de kop... massale herdenking van slachtoffers. En de eindredactie zat waarschijnlijk te slapen... zodat de kop over de massale herdenking... uiteindelijk op de voorpagina terecht kwam... boven de foto van de feestende roze meute. Pijnlijk. Volgens omroep. Op Brabant werd de redactie van het Brabants Dagblad oversteld met reacties van mensen die de voorpagina ongepast vinden. Volgens het Brabants Dagblad was de combinatie bij nader inzien volkomen misplaatst. De hoofdredactie biedt excuses aan op de website. En vanochtend hadden bijna 75.000 huishoudens problemen met water. Onder meer in Maastricht, Valkenburg, Heerlen en Sittard. Er kwam weinig of in sommige gevallen helemaal geen water uit de kraan. Ja, ik heb, eh, ik heb een fles Spa Blauw eh, hadden we nog in de kast staan. Ik denk straks even naar de winkel gaan, omdat het ook wel handig is eh, dat we nog wat water hebben. Ik hoop dat het tegen die tijd eigenlijk is opgelost. Ja, en verder hebben we nog wat eh, water uit de regenton gehaald om eh, ja, de wc te kunnen doorspoelen. Want dat is natuurlijk niet zo smakelijk als dat eh, de hele dag blijft zitten. De storing was het gevolg van een breuk in een hoofdwaterleiding. U hoorde er vast vandaag al over. De waterleidingmaatschappij Limburg heeft de problemen verholpen. Inmiddels hebben we via een andere weg water naar de watertoren van Schimmert gebracht. Dus die zijn we weer langzaam aan het vullen. Langzaam omdat dat niet in één keer kan, omdat er nog lucht in de leidingen zit. Dus we moeten die op een aantal plekken ontluchten. Dus mensen krijgen geleidelijk aan uh, weer water onder uh, fatsoenlijke druk. En een uur of twee geleden had iedereen weer water... En begin juni is de Jumbo Supermarkt in Eerbeek een proef begonnen... met statiegeld op blikjes en plastic frisdrankflesjes. Het is 5 cent, maar het blijkt een groot succes. De mensen hebben het voor over. District Food schrijft dat er volgens de winkelier... al bijna 50.000 flesjes en blikjes in de speciale automaat zijn gegooid. De 5 cent kunnen klanten dan vervolgens in de winkel besteden. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal dan uh, meer politieke reacties op de verklaring... die Geert Wilders vandaag heeft gegeven over de aanslagen in Noorwegen. Tot zometeen. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2, zomernachten.